11 uur, Renate Evers met het NOS Journaal. Anouk heeft zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival. Met het liedje Birds eindigde ze in de eerste halve finale bij de eerste tien. En er waren 16 deelnemende landen. Het is voor het eerst in negen jaar dat de Nederlandse inzending de finale haalt.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 De Belastingdienst heeft vorig jaar mogelijk tientallen miljoenen euro's aan huurtoeslag ten onrechte uitgekeerd. Dat staat in rapporten van de Algemene Rekenkamer. De Belastingdienst zet de toeslagen bijvoorbeeld niet op tijd stop en gaat soms uit van verkeerde gegevens over de woonruimte en de huurder, zegt de Rekenkamer.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 Op Curaçao is de vermoorde politicus Helmin Wiels herdacht. Onderdeel van de plechtigheid was een bijeenkomst in het parlement. De publieke tribune was afgeladen vol. En namens Nederland was minister Plasterke bij. Na de herdenking werd de kist met het lichaam... door de straten van Willemstad naar het voetbalstadion gereden. Langs de route was het druk. En in het stadion kon afscheid worden genomen van Wiels. De politicus werd vorige week zondag doodgeschoten. Het weer in het westen kan wat regen vallen. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of acht. Morgen overdag weinig zon en soms wat regen. In de middag wordt het in het westen weer droog. En het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Altijd NRC lezen. Het kan. Nu een iPad of iPad Mini. Bij NRC Handelsblad of NRC Next. Vanaf 29,95 per maand. Ga naar nrc.nl slash iPad.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 Wat een avond. Ik kon niet goed kiezen tussen Frans Wekers en Anouk. Alles liep door elkaar. Was hij nou wel of niet door? Het bleef zo lang spannend. Op een gegeven moment meende ik zelfs te horen... Bulgarije, Frans Wekers, douze Point. Ja, natuurlijk heb ik contact met Den Haag. Daar is Hans Andringa, die het debat over de bungelende Frans Wekers volgt. En ik wil zometeen van Heilco Span natuurlijk weten... hoe de stemming in Malmö is bij het Songfestival. Ik heb het vermoeden dat ze daar helemaal uit hun dak zijn gegaan... omdat Anouk door is naar de finale. Ook in Zweden een conferentie over de Noordpool... waar steeds grotere belangen spelen. Nu het ijs daar in hoog tempo smelt, eisen steeds meer landen toegang. En de fameuze Amerikaanse interviewster Barbara Walters houdt er mee op. 83 is ze. Willem post zometeen over haar vertrek. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag. Dinsdag 14 mei. Staatssecretaris Frans Wekers vecht in de Tweede Kamer voor zijn politieke leven. Staatssecretaris Wekers vecht voor zijn politieke leven. Hij vecht vandaag voor zijn politieke leven. Het politieke leven van staatssecretaris Wekers hangt aan een zijde draadje. Het belangrijkste debat van zijn carrière. Wekers weet dat in dit debat zijn politieke toekomst op het spel staat. We zeggen hij vecht voor zijn politieke Leven. Het is niet zeker of Wekers het debat overleeft. Nou, zeg het maar, Hans Andriga, politiek verslaggever. Leeft hij nog? Voorlopig uh, staat hij in het zicht van de douze Point, want... <laughs> ja. uh, ja, hij heeft het wel uh, lastig uh, vanavond. En hij krijgt tal van vragen op zich uh, afgevuurd. En tot dusver denk je van: uh, gaat het allemaal wel goed? Maar ja, met dat nodige hangen en wurgen uh, staat hij er nog steeds. De oppositie vuurt de ene na de andere lastige vraag op de staatssecretaris af. Maar ze hebben nog niet echt een bres weten te schieten in de verdediging van uh, staatssecretaris Wekers. Hij is al vanaf uh, half negen aan het woord. Dus dan kan ook de vermoeidheid bij uh, Wekers in dit geval uh, een rol gaan spelen. Dus het blijft wel oppassen voor hem. Goed, zo meteen spreek ik je uitgebreid over die kwestie Wekers. Goed, informatie. Daar is de politie Utrecht naar op zoek. En dus werden vanavond in opsporing verzocht... beelden getoond van de fatale rit die de vader uit Zeist met zijn twee zoontjes reed. De auto werd onderweg gevangen op een bewakingscamera. En nu is de politie op zoek naar een andere auto omdat die mogelijk achter de auto van de vader heeft gereden... is het ongeveer twee uur s'nachts. Wellicht dat die ons toch wat verder kan helpen. De politie is wel meer te weten gekomen over die vader. Dat hij bijvoorbeeld een brief heeft achtergelaten. Eigenlijk kondigt hij aan dat hij zichzelf van het leven gaat beroven. Maar hij zegt niets over wat hij met de kinderen gaat doen... of waar hij naartoe gaat. En dat hij goed voorbereid te werk is gegaan. Al ging hij maar een rolletje erop halen van een euro, dan ging hij dat met Pim betalen. En nu weten we dat hij van tevoren cashgeld heeft opgenomen. Waardoor hij niet kon worden geregistreerd. Voorlopig lijkt zijn lugubere plan te werken, want van de jongens nog steeds geen spoor. Drie kledingmerken binden de strijd aan tegen de uitbuiting van textielarbeiders in Bangladesh. Ze hebben afgesproken om extra op te letten of de veiligheid van die werknemers wel is gegarandeerd. Zo niet, dan nemen ze niks meer af. Al valt er volgens de eigenaar van een van de kledingmerken al weinig meer uit te buiten. Je kan anno 2013 zomaar niet een een of andere Turk... of een of andere Tunesier of een of andere uh, Chinees in een fabriek zetten... onder zeer slechte werkomstandigheden. Dat accepteren ze ook niet meer, die mensen. Die mensen die weten ook wat er te koop is in de wereld. De actiegroep Schone Kleren juicht het convenant toe. Al zou het volgens hen fijn zijn als de kledinginkopers... ook op andere dingen zouden controleren. Dan hebben we het over lonen, over vakbondsrechten, over werktijden. Um, in zijn algemeenheid kan je stellen dat de arbeidsomstandigheden slecht zijn. En toch zou het fijn zijn als andere grote kledingafnemers ook mee zouden doen. En daar is die brancheorganisatie dan ook hard mee bezig. Wij gaan onze leden adviseren om, als dat enigszins mogelijk is... aan te haken bij dit plan, zodat het draagvlak verder verbreed kan worden. En dan was er natuurlijk nog Angelina Jolie. De wereldberoemde actrice schreef in de New York Times dat ze preventief haar borst had laten amputeren. Er was bij haar namelijk het borstkankergen geconstateerd en dat levert een groot risico op. Borstkanker is ongeveer 60 à 80 procent, zoals nu bekend is. Eierstokkanker heb je ook een hoog risico op. Haar actie kan voor het merendeel op bijval rekenen in de hele wereld. En het bracht veel vrouwen ertoe hun eigen verhalen buiten te brengen. Dat het goed is om je te laten onderzoeken... dat een borstamputatie een levensreddende operatie kan zijn... en dat het niks afdoet aan je vrouw zijn. Mijn zijn hangt meer af dan van alleen mijn borsten. En, trouwens, ja, en je ziet er niks van. Ik kan gewoon mijn bikini aan... ik, ik kan gewoon sporten, ik kan alles doen wat ik wil... Dus uh, Alleen het voelt anders. En dat kan meneer beamen. Daar is ook niks meer aan. Nee. Hij <laughs> nee. is ijskoud. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. Hey, Wout de Jong, ja, je fronst wat bij dit uh, laatste berichtje. Maar goed, jij zit hier om uh, de krant van morgen uh, alvast uh, een beetje uh, te voor te lezen. Precies, laat ik dat maar doen. Ja. Minister Dijsselbloem delft het onderspit bij zijn poging het Brusselse verzoek om extra geld te blokkeren. Daarover schrijft het Financiële Dagblad. De EU-ministerraad gaat wel akkoord met een eerste aanvullende Europese begroting voor dit jaar van 7,3 miljard euro. En dat is een tegenvaller voor Nederland. Die kan oplopen tot 500 miljoen euro, vreest minister Dijsselbloem. Nederland, dat ongeveer 5 bijdraagt aan de EU-begroting, heeft samen met, met onder meer Groot-Brittannië het onderspit moeten delven in zijn verzet tegen de aanvullende begroting. We hadden onvoldoende steun, zegt Dijsselbloem in het FD. De tegenvaller van 500 miljoen wil hij oplossen in de voorjaarsnota. Met z'n allen in de file rijden is een kwestie van routine. Maar dat gewoontegedrag is vrij makkelijk te doorbreken. Dat blijkt uit een proef in Brabant waar trouw over schrijft. De provincie kreeg een kleine duizend automobilisten... zover dat ze de spits mijden en blijven meiden, uiteindelijk zelfs zonder financiële beloning. De aanpak is afgeleid van de gedragspsychologie, schrijft Trouw. Het blijkt geen kwestie te zijn van overhalen... en de gebruikelijke rationele argumenten, goed voor het milieu en zo... maar met persoonlijke tips en aanmoedigingen. De provincie Brabant is zeer verrast door het resultaat... en zal de opgedane kennis delen met de rest van Nederland. 4 miljoen Nederlanders zijn inmiddels aangesloten... bij de sociale netwerkwebsite LinkedIn. Dat is te lezen in de spits van morgen... LinkedIn werd in 2003 opgericht en richt zich voornamelijk op zakelijk netwerken. Werknemers kunnen hun cv, eventuele referenties in hun profiel vermelden... terwijl potentiële werkgevers vacatures kunnen plaatsen en kunnen zoeken naar personeel. Dat is het idee. En 4 miljoen Nederlanders hebben er dus wel vertrouwen in. Weliswaar noemt meer dan 10% van de aangesloten Nederlanders bij LinkedIn zich manager... 442.000 om precies te zijn. En verder zijn er 413.000 eigenaren. En tenslotte blijken volgens spits directeuren genoeg tijd te hebben... om op het internet te surfen. Daarvan zijn er op LinkedIn ruim 205.000. Bijna 100 tot dusver onbekende foto's... van de laatste mensen uit de Russische dynastie. En het hofleven eromheen zijn verschenen... op de website van het Russische Boulevardbad Komsomolskaya Pravda. Uh, heel makkelijk, KP.ru. Daarover schrijft het Nederlands dagblad. Op de foto staan onder andere Tsaar Nicolaas, zijn moeder, zijn vrouw Alix en hun kinderen. Het hele gezin werd in Jekaterineburg geëxecuteerd, maar na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie is de Tsarenfamilie in Rusland in ere hersteld, schrijft het ND. Tsaar Nicolaas, zijn vrouw en drie van hun kinderen zijn in 1998 herbegraven in Sint Petersburg. Van de andere kinderen werden in 2007 botresten gevonden bij Jekaterineburg. Goud, olie, aandelen in Griekse banken, vraagt de Telegraaf. Nee, is het antwoord. Wie de afgelopen jaren echt een mooi rendement had willen maken... had moeten investeren in stripboeken. De waarde daarvan is de afgelopen 30 jaar bijna vertwaalfvoudigd. Dat blijkt uit een onderzoek online van het online veilinghuis... voor verzamelaars Katawiki en studenten van de Rijksuniversiteit Groningen. Stripboeken hebben een jaarrendement van 9,1 procent... en laten daarmee de rendementen van de AEX-index en goud ver achter zich... schrijft de Telegraaf. Last van de eurocrisis hebben stripboekbeleggers ook niet. Schommelingen op de aandelenmarkt hadden nauwelijks gevolgen... voor de waarde van de stripboeken. Zo bracht een zeldzame strip van Mark Sleen, getiteld Doris Dobbel... 12.000 euro op. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En de tenste en laatste finalist is... Ja, in Malmö is collega-presentator Helco Span van Casaluna en ook Hallo. nog eens een die-hard fan Dag Helco. Dag Mieke, goedenavond. Ja, uh, ze maakten het wel heel spannend, hè? Ja, ze hebben het enorm spannend gemaakt en ik denk zomaar ook dat de Europese omroep niet voor niets Nederland als laatste land bekend heeft gemaakt, net als de last moet dat wel nou, dan gaat het dus niet lukken. Aan Noek, als is van de Eurovision Songprofessie, valt voor het eerst negen jaar. Dus je kunt je voorstellen hoe groot de sleuve is en het span groter. Ja, de lijn is niet al te best. We gaan, we gaan ons best doen, kijken of het lukt. Uh, je had het gisteren al voorspeld, hè? Elko? Het is een beetje moeilijk compact te krijgen. Ja. Ik, uh, Helco, de, de lijn is te slecht. We gaan, zo, we gaan proberen om je zo meteen even terug te bellen.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 Que chacun peut me voir Je suis partout à la fois Brésé en mille éclats de voix Seule parfois je souffre Je me dis à quoi bon Chanter ainsi l'amour sans raison Sans rien connaître pote, des garçons Je suis une poupée de sirop Une poupée de son de uit de tijd dat landen nog liedjes in hun eigen taal tegenhoren brachten. En was dit eh, Frans de Gal 1965, Poupée de Sier, poupée de Son. We proberen of we Helco Span eh, zometeen nog even kunnen spreken... en we hopen dat de lijn dan iets beter is. Intussen gaan wij naar Den Haag, waar onze parlementaire verslaggever... Hans Andringa het debat met staatssecretaris Frans Wekers volgt... die zich misschien ook wel een pop voelt. <laughs> ja, Hans, hoe diep is Wekers... Technique. Ja, hoe, hoe diep is die door het stof gegaan? Nou, hij heeft het wel uh, lastig, want het is natuurlijk een hele technische affaire waar hij nu voor in de Kamer staat. En uh, de vragen die, uh, zijn ook allemaal heel lastig en uh, gespecificeerd. Maar wat je toch wel moet zeggen is, hoe lastig het ook is... Uh, Wekers die blijft nog overeind staan. Uh, in het begin zag je hem nog een beetje angstig... en gespannen uit zijn ogen kijken. Mm -hmm. En als ik nu daarom kijk achter het uh, spreekgestoelte... dan uh, hangt hij al een beetje op zijn even spiegelen... op zijn linkerarm, op zijn linker elleboog... steunt hij al een beetje achterover. En hij heeft weer die bekende Frans-Guitige... Uh, Weker blik in zijn ogen. Dus volgens mij heeft hij zelf ook wel het gevoel... dat het lek boven water is. Ja, maar dat kan ook een risico zijn, hè? Dat is zeker een, een, een risico. Want uh, ja, een probleem ontstaat meestal met een hele onschuldige vraag. En dat zag je meteen in het begin van het uh, debat. Dat ging over het moment dat Wekers... in de inmiddels beruchte brandpuntuitzending... die over uh -huh. die Bulgare-fraude ging... Uh, zelf ook meldde dat hij geschokt was wat hij allemaal had gezien... En dat hij daar niets van wist. Maar er liep tegelijkertijd ook al een onderzoek van de FIOT. de opsporingsdienst van de Belastingdienst. Een strafrechtelijk onderzoek. En doordat Wekers verscheen in die uitzending... kon hij slapende honden wakker maken. En dat vond de Kamer toch wel erg slordig. Want had hij de FIOT wel geïnformeerd... over zijn optreden op de televisie? Wekers wist dat niet, of uh, de FIOT wel op de hoogte was. Hij wist dus ook niet of hij het onderzoek mogelijk had uh, verknald... De Kamer wilde staande het debat weten van uh, had je nou de fiat wel of niet uh, geïnformeerd. En een half uur later kwam het antwoord en een zichtbaar opgeluchte Frans Wekers die kon melden dat de FIOT inderdaad was ingelicht. Niet dat Wekers dat zelf had gedaan of dat hij het wist, maar een woordvoerder van de FIOT die had de organisatie ingelicht. Ja. Wekers op dat moment in elk geval uit de problemen. Ik snap het, maar waar wordt nou het meest op gehamerd door de, de Kamer? Ze willen allemaal weten, uh, wist hij nu wel van die uh, problemen? En zo ja, wat heeft hij dan gedaan? Want het beeld dat nu is ontstaan door alle uh, publicaties... die we de afgelopen weken hebben gekregen... en ook door de brieven die de staatssecretaris zelf heeft geschreven... is dat het allemaal een beetje broddelwerk is geweest. Dat er niet echt een goed beleid achter zit... en dat Wekers allemaal te weinig heeft gedaan. Dat beeld klopt niet, zegt Wekers. Want ik heb uh, de afgelopen twee jaar met de banken overlegd... dat zij... Schimmige. Uh nieuwe uh, bankklanten voor een gesprek kunnen uitnodigen... om te achterhalen of het wel klopt. De Belastingdienst uh, zit uh, boven op dit soort schimmige aanvragen. Uh, de, het gerommel met Sofie-nummers, dat uh, wordt beter gecontroleerd. Als je een opzettelijke, foute, valse uh, aanvraag... voor zo'n zorgtoeslag doet, dan uh, kan je daar nu voor beboet worden. Er is een zwaarder strafrechtelijk traject ingezet, zei Wekers. Kortom, u moet niet denken... dat dat ik de afgelopen twee jaar op mijn handen heb gezeten. Juist. Dat was niet genoeg voor Bram van Ooyik van GroenLinks. De staatssecretaris die somt een reeks maatregelen... Meneer Post is ook aan ...de twee jaar heeft genomen en hij zegt... hieruit blijkt mijn ambitie, hieruit blijkt dat ik niet stil heb gezeten. Ik heb gezegd in mijn bijdrage, hij heeft veel te weinig gedaan. Ik heb dat gebaseerd op de cijfers die we bijvoorbeeld hebben gekregen... naar aanleiding van het schriftelijk overleg over... Het aantal vervolgde fraudezaken, dat neemt exponentieel toe. Dat is van 2010 naar 2011, naar 2012 en ook alweer in 2013... vele malen hoger dan het ooit geweest is. Dan kun je toch niet zeggen dat de maatregelen die je hebt genomen... om iets te doen aan fraude succesvol zijn geweest... van ambitiegetuigen voldoende zijn geweest. De cijfers tonen het tegendeel aan, naar mijn smaak. Kijkend naar de cijfers van uh, zaken die zijn uh, opgepakt, die zijn onderzocht... dat kan alleen maar dat je niet alleen naar wettelijke maatregelen kijkt... of koppelen van bestanden, maar vooral ook in de uitvoering aangeeft... fraudebestrijding, dat is een uh, belangrijke prioriteit voor mij. En dan vind ik dat er een topprestatie is geleverd door de Belastingdienst... door de Fiot om zoveel zaken uh, uit te werken dan zeg ik, ja, er wordt de afgelopen paar jaar nou eindelijk eens werk gemaakt van de aanpak van toeslagfraude. En vandaar dat we ook komen met maatregelen voor de toekomst... die echt um, uh, onorthodox moeten worden beschouwd... als je kijkt naar de geschiedenis van de toeslagen. Kortom, frans ja. Weker zegt van, laat mij mijn wij afmaken. Juist. Nou zit minister Opstelten van Veiligheid ook in vak K... en ja. minister Asje van Sociale Zaken. Wat doen zij daar? Komen ze nog aan het woord? Ja, er zijn ook wel wat vragen aan hen gesteld. Ze zitten er eigenlijk een beetje ja, kwaliteiten qua, want Opstelten, die is verantwoordelijk voor die strafrechtelijke onderzoeken uh, die uh, gedaan worden in dit geheel. En minister Ascher is van sociale zaken en veel van die uitkeringen, dat zijn natuurlijk sociale uitkeringen. Dus hij wist ook van die fraude, het ligt nu allemaal op het bordje van Wekers, maar ook Ascher wist ervan, dus hij zit ook als medeverantwoordelijker in het vakje van het kabinet. Ja. Een paar weken terug dat uh, herinneren we ons allemaal nog een stevig debat... met een andere VVD-staatssecretaris, Fred Teven. Ja. Nu dus opnieuw staatssecretaris mm -hmm. uh, onder vuur. Uh, zou je kunnen zeggen dat die oppositie hierdoor extra stevig in zit... Nou, die vergelijking vinden ze zelf ook wel moeilijk. Omdat uh, met Fred Teven was er een dodelijk uh, slachtoffer te betreuren. En nu gaat het om geld. Mm. En um, ja, het is een beetje lastig uh, om te zeggen van... wij willen nu uh, de huid van wekers zien... omdat we het de vorige keer niet hard genoeg hebben doorgebeten. Want ja, zou dan 100 miljoen vrouwen zwaarder moeten wegen... dan een dodelijk slachtoffer? Dus ja. die, die link die moet je niet zo nee. snel trekken. En iedereen past daar ook heel erg voor op... om die vergelijking te maken. Ja, en hoe kun je het eens is de Partij van de Arbeid in dit uh, debat. Uh, nou, tot dusver staan zij achter uh, de staatssecretaris. Het was een beetje pijnlijk optreden van de Partij van de Arbeid. Want uh, de woordvoerder Ed Groot, die had gewoon moeten zeggen. Wij wachten de antwoorden af en vellen ons oordeel wel over de staatssecretaris. als hij alle vragen beantwoord heeft. Maar hij kwam er totaal niet uit. En dan zie je dus dat de oppositie de zwakke plekken gaat zoeken in die coalitie. En ja, de toch wel arme Ed Groot, die uh, stond. Nou, ruim anderhalf uur stond hij daar uh, te zweden en allerlei moeilijke vragen te beantwoorden waar hij echt niet uitkwam. En op een gegeven moment werd er dan uh, geschorst voor de dinerpauze... en uh, is hij uit zijn lijden verlost en kon hij in de bankjes gaan zitten. Waar je zag dat hij uh, toch ook wel van andere leden van zijn fractie te horen kreeg... dat dit niet een best optreden was. Hm. Fred Teven zei uh, toen dat hij een breed vertrouwen van de Kamer wilde. Hoe zit dat met Wekers? Ja, je hoort uh, geluiden dat mocht er een motie van wantrouwen worden ingediend... dat het uh, wel lastig wordt voor wekers om te blijven zitten... als die motie alleen gesteund zou worden door de Partij van de Arbeid en uh, de VVD. Mm -hmm. uh, dan zou hij wel eens kunnen gaan nadenken over zijn lot. Maar um, eerder vanavond, dan niet zo lang geleden... toen vroeg uh, Roland van Vliet van uh, de PVV... u heeft uh, heel weinig vertrouwen meer bij de Belastingdienst... Zou je daar niet eens over moeten gaan nadenken? Als je dan die organisatie van 30.000 mensen leidt en deze geluiden van uh, we worden niet serieus genomen, die krijg je voor je kiezen. Is het dan niet gewoon verstandig om zelf te zeggen van, dat moet misschien vers bloed om die kaart te trekken en ik pak gewoon mijn koffers? Oh nee, voorzitter. Uh, voorzitter, uh, absoluut niet. Absoluut niet. Het uh, klinkt niet zo resoluut... maar hij is toch wel echt van plan om uh, zijn karwei af te maken. Maar goed, hij is beschadigd sowieso. Ja, ja, ja. hoe dat ook afloopt, uh, ja, dit blijft toch wel een litteken. Maar hij kan zich revancheren, want uh, als het hem lukt... in de rest van de kabinetsperiode dat hele fraudeprobleem op te lossen... dat iedereen afloopt zegt van goed gedaan, Frans Wekers... dan uh, is het leed te overzien. Nou, uh, we horen het, want het wordt een latertje, denk ik, uh, Hans. Ja. Uh, mocht er wat uh, spannend ja. of uh, onverwachts gebeuren, Graag. dan hoor je van me. Graag. Goed, gaan we toch nog een keer proberen met Helco Span. Dag Helco. Hey, dag Mieke. Ja, de lijn is nu wat beter. Het was net echt niet te doen. Ik zei het net tegen jou, ze maakten het wel heel spannend... Hè, want Nederland werd als allerlaatste genoemd dat hij door was naar de finale. Ja, en ik denk zomaar dat ze dat ook niet uh, per ongeluk hebben gedaan. Ik denk dat dat ook een mooie manier is geweest om spanning op te bouwen. Omdat iedereen natuurlijk weet dat in Nederland uh, iedereen eigenlijk al verwacht dat we weer niet naar de finale zullen gaan. We zijn het land dat het langst niet in de finale heeft gestaan. Het is nu negen jaar geleden. Dus ik denk dat het een uh, klein pesterijtje is geweest van de uh, Europese Omroep Unie. Maar zat je hem te knijpen, eerlijk ja. zeggen? Nou, ik zat inderdaad wel te knijpen. Ik zat nog naar die andere landen te kijken die nog over waren. En ik vond zelf het liedje van Schiepjes nog wel mooi. Dus toen dacht ik, het zal nog niet gebeuren dat dat nu uiteindelijk uh, uh, Anouk de pas afsnijdt. Maar het was wel een opluchting toen het toch Nederland ja. leek te zijn. En ik voelde me erg gesteund door wat er uit de zaal kwam. Want die hele zaal ging uh, scanderen, de Nederland, de Nederland. Mm. En dat was dan toch een lekker gevoel. Ja, en je had het voorspeld dat ze zou doorgaan, hè? En ja, het is ja. een mooi liedje en zij staat daar superieur uh, te zingen, vind ik. En in die zin uh, verdient zij deze finale plek, vind ik wel. Ja. Het was een bondgezelschap. Ik heb een beetje met een halve oog naar kunnen kijken. Een mega-jurk die in vuur en vlam stond. Een reus. Een stel astronauten, drie Barbie's. Wat vond je van het niveau? Ja. Laat het zo stellen, je kunt het ook de andere kant op beredeneren. Er waren een paar mooie ballades. Nederland had een mooie ballade, Estland, Rusland had een mooi liedje ingestuurd. Dus er waren zeker mooie liedjes. Maar het is zo jammer dat sommige landen het nog nodig vinden om hun toevlucht te nemen... tot inderdaad astronauten pakken en, ja. en uh, zingende barbies. Wat wel weer prettig is, dat zowel de astronauten pakken als de zingende barbies zijn uitgeschakeld. Ja, kan aan ook nog wat verbeteren voor uh, voor zaterdag. Dat is heel moeilijk om te zeggen. Dan zou ik zeggen wie ben ik om uh, um daar een oordeel over te hebben. Uh, misschien is dat ze iets meer contact met, met, met die camera kan maken. Ze is nu heel ingetogen en uh, heel erg in zichzelf gekeerd. Nou past dat ook bij de inhoud van het liedje. Dus uh, misschien moet ze het eigenlijk maar gewoon zo, zo houden. Uh, ik ga zo naar de persconferentie waar de tien uh, finalisten uh, hun opwachtingen uh, gaan maken. En wie weet dat daar ook nog uh, vragen over gesteld worden. Ik ga het nou lettend voor jullie in de gaten houden. Oké, okay, daar ben ik blij om. Ik van ons, hè? Dat zal ik zeker doen. Dag Helco, dankjewel. Dag Mieke, hoi.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 Lights are out in city hall, the castle and a key. the keep. Moon shines down upon it all, the legless and the spears. Cold on the toll gate, where the wagons creepin' through. Cold on the toll gate, God knows what I can do. Everson sleeps in the citadel with a ghost and the ancient stones. High on the parapet, a Scottish piper stands on high on the wind, a big the highland runs, be with a roll. Something from the past just comes and stares into my soul. Call on the toll gate with a Caledonian rule. Cold on the toll gate on knows.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 in de Heineken Music Hall vanavond. Misschien zit u wel in de auto, komt u terug van het concert. Hoort u nog een keer Mark Knopfler met What It Is. Nu het ijs van de Noordpool steeds meer afneemt... neemt de interesse voor de Noordpool steeds meer toe. Niet per se omdat men zich bezorgd maakt om het milieu... maar omdat het gebied door het smeltende poleis steeds interessanter wordt. Bijvoorbeeld voor de scheepvaart, maar vooral ook voor olie en gaswinning. Morgen vergadert in Zweden de Arctische Raad. En de landen staan in de rij om daarmee te mogen praten... over de toekomst van de Noordpool. Want de Noordpool is hot. Ik ga alvast de voorschot nemen op die vergadering... met Laurens Hakkeboord van het Arctisch Centrum in Groningen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, die Arktische Raad, wat is dat? Ja, die Arktische Raad is uh, toch niet helemaal zoals u het zegt. Oh. <laughs> nou, verbeter me maar. Ja, de Arktische Raad is opgezet om uh, juist om het milieu te beschermen en om uh, de, de verschillende staten die lid zijn van die Arktische Raad, dat zijn Arktische landen, dat zijn, uh, ik zal ze even opnoemen, dat zijn Noorwegen, Zweden, Finland, Rusland, Canada... Verenigde Staten en Groenland. En Denemarken dan, door Groenland. Uh -huh. Het zijn dus acht uh, staten die samen in die raad zitten... en die afgesproken hebben om meer aandacht te besteden... aan het milieu van de Arktis. Alleen langzamerhand is, dat, is die raad geëvalueerd... en is het een uh, ja, wat, toch wat meer politiek opererende uh, organisatie geworden. Yeah. En ja, er zijn een aantal landen die zijn uh, waarnemer. Nederland is daar één van... En eigenlijk is Nederland al waarnemer vanaf het begin 1996 is die raad opgericht. Wanneer mag je waarnemer worden? En, ja, dat moet je aanvragen. En wij hebben dat, uh, we zijn daar heel erg uh, op, uh, op gespitst geweest. Toen uh, de, de raad is opgericht in 1996 hebben we meteen het waarnemerschap aangevraagd. En dus is Nederland vanwege de activiteiten die Nederland ontplooit in het Poolgebied... En zowel op onderzoeksgebied als... Op milieugebied is Nederland toegelaten als waarnemer en er zijn nu zes landen waarnemer. Dat betekent dat ze af en toe een statement moeten mogen maken, dat ze uh, voor de vergaderingen worden uitgenodigd, maar het betekent niet dat ze aan de discussies deelnemen en zeker niet aan de besluitvorming. Want nee. de arctische landen die vinden dat uh, de besluitvorming door de nationale staten of door de nationale overheden van de zes van de acht, ik moet het goed zeggen, de acht Arctische Staten. Goed, maar het neemt niet weg dat er dus veel landen in de rij staan... om ja. op een of andere manier mee te mogen praten over die toekomst. En daar hebben ja. ze dus gewoon commerciële belangen bij, toch? Welke zijn dat? Wat voor belangen? Nou ja, China... Uh, is een van de belangrijkste kandidaten. Uh, China heeft er heel veel belang bij. Want de, verbinding, de kortste verbinding tussen China en Europa en de Verenigde Staten gaat via het Noordpoolgebied. Dus als dat ijs afsmelt, dan uh, zal er een uh, kortere vaarroute ontstaan tussen China en uh, de rest van de wereld. En die is ongeveer 40 procent, ongeveer 6000 kilometer korter nee. dan uh, de route via het Suezkanaal en via het Panamakanaal. Dus China heeft daar erg veel belang bij. En met China, Korea. Japan, uh, India, uh, Singapore speelt ook nog mee in dat hele verhaal. En ja, dus daarom willen ze heel graag betrokken worden bij de, uh, de, de gang van zaken in het Poolgebied. Eigenlijk zouden ze het liefst mee willen uh, beheren, dat poolgebied mee willen beheren... mee willen uh, ja, besturen, zou je kunnen zeggen. Maar ja, dat willen de arctische landen weer niet. Nee, en uh, ik zei, uh, als dat uh, ijs smelt... dan komen er ook mogelijkheden voor olie- en gaswinning... Ja, dat, dat is waar. Maar het meeste olie en gas wordt gevonden in de exclusieve economische zone. Dus dat is die 200 mijlzone, die dat hebben we ook mondiaal afgesproken. Die 200 mijlzone die uit de kust tot de verschillende staten behoort. Dus daar gaan ook de nationale staten over. Daar heeft ja, een land als Nederland heel weinig over te zeggen. Zij het dat Nederlandse bedrijven wel weer actief zijn in die uh, streken. Nou ja, ik begreep dat bijvoorbeeld ook Greenpeace geïnteresseerd is. Hè? Ja. En, ja, en, ja. en, en NGO, hè? dat kan wel. Ja, dus ook. Ja, NGO's kunnen ook waarne de waarnemersstatus hebben. Het Wereld Natuurfonds heeft bijvoorbeeld die waarnemersstatus. En ook het Rode Kruis. Gek, maar waar. Goed, oh, dan kunnen en, Shell en BP ja. ook lid worden. Ja, dat zou je wel zeggen, maar is dat zijn geen NGO's. Hè? Dat zijn uh, nee, geen, goed, geen bredere nee. organisaties. Nee, goed, <laughs> dat zijn bedrijven. Maar het zijn, ook, het zijn geen landen in ieder geval. Uh, nee, dat is, dat is waar, maar uh, zo'n categorie is er niet. Er is een categorie interparlementair. Uh, dus zeg maar overheidsorganisaties die lid kunnen worden. En er is een categorie NGO's en er is een categorie landen. En nou ja, Nederland zit dus bij die landen. En het Wereld Natuurfonds zit bij uh, de NGO's. Ja, ik begreep dat de Noorse minister van Buitenlandse Zaken verwacht... dat er wel gul met die toelating zal worden omgegaan. Nou ja, dat is zijn inschatting. Oh. Mijn inschatting is toch iets anders. Oh. Want uh, ik, ik denk dat uh, de Europese Unie bijvoorbeeld... die ook het waarnemerschap heeft aangevraagd dat die niet zal worden toegelaten als waarnemer. Omdat, uh, de, ik heb wat argumenten gelezen... en een van de argumenten is dat de Europese Unie geen land is... geen nationale staat is, maar een, een conglomeraat van staten... En uh, ja, ze zitten een beetje met de Europese Unie ook in hun maag. Want uh, Zweden en Finland en Denemarken zijn lid van de Europese Unie. En de zes waarnemende staten nu zijn ook lid van de Europese Unie. Dus de Europese Unie zou wel heel veel, uh, ja, mag, kan zeggen, macht kunnen krijgen. Hè? De macht van het getal. Ja, en is het het nou zo gaan... dat ja, de, de, de economische belangen uh, haak staan op de milieubelangen? Uh, als, als het goed geregeld wordt, dan zou dat naar mijn idee niet hoeven. Uh, als we op een gegeven moment met goede afspraken komen over voor de, de Arctische Oceaan, dan, uh, dan denk ik dat het wel mee zal vallen. En de Arctische Oceaan is echt de vierde oceaan op de wereld. Het is een oceaan die 3.000 tot 5.000 meter diep is. He, het is dus echt een oceaan en uh, ja, dat is internationaal vaarwater, dat is internationaal gebied en daar zou je eigenlijk nog extra afspraken over moeten maken. Want je kan je voorstellen dat als daar een scheepvaartroute komt, dat dat gewoon risico's met zich meebrengt voor het milieu, ja, olielekken ja. enzovoort. Nou ja. ja, nou daarom, dat is dus ook een van de zaken die de ministers nu zullen beslissen. He, na, naast mm -hmm. dus dat waarnemerschap. Ze zullen ook een besluit nemen over een eerste concept... voor regels om olieverontreiniging tegen te gaan. He, zo worden eigenlijk iedere twee jaar worden de ministers bij elkaar genoemd. De ministers van Buitenlandse Zaken en de ministers van Milieu. Want het is nog steeds een milieuorganisatie eigenlijk. He? Een, een inter, uh, internationale milieuorganisatie, zou je kunnen zeggen. De Arktische Raad. Ja. En uh, Ja... Um, um, nou, ik ben er even af. Ja, maar, maar goed, ik begrijp... Stelt u maar een vraag. Dat, nou ja, de allerlaatste hoor, want we zijn er bijna doorheen. Ik begreep dat, ja. dat dus eigenlijk het opdelen van die Noordpool... dat moet eigenlijk nog echt gaan beginnen. Ja, dat, dat moet beginnen. Het is uh, onder UNCLOS, United Nation Law of the Sea... Uh, met behulp van uh, die afspraken, met die conventie... zou een groter deel van uh, de, de oceaan... toegewezen kunnen worden aan de kuststaten. En, nou ja, het grote punt is op dit moment dat de Arctische staten, eh, met name de kuststaten, dus de staten rondom die Arctische Oceaan, dat die proberen de Arctische Oceaan exclusief voor zich te houden. En ja. er zijn een groot aantal niet-Arctische landen die zeggen: van wij hebben er heel veel belang bij ja. dat het open blijft en dat wij daar ook iets over mogen zeggen. Ja. Hartelijk uh, dank. We weten alweer een hele hoop meer. Houdt u het een beetje voor ons in de gaten, Laurens? Uh, dat Hakenbord. ga ik doen. Ja. I'm searching for phrases To sing your praises I need to tell someone It's soon after midnight And my day has just begun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 Chip and they chatter. What does it matter? The lying, they're dying, and they're blood. Two time and slim. Who's ever heard of him? I'll drag his corpse through the mud. It's now or never. More it's soon after midnight nou de klopt van in 71, is die ondertussen. Frankrijk willen ze met uh, opnemen in het Legion d'honneur... de hoogste onderscheiding in Frankrijk. Maar daar is Marine Le Pen, de Franse nationaliste... dan weer helemaal diep geschokt over. Trouwens, ik lees hier dat schrijver Geert Mak daar ook in is opgenomen. En wat ze daarvan vindt, ja, dat heb ik eigenlijk nooit van haar gehoord. Goed, we gaan naar Amerika, naar Barbara Walters. Ze kreeg iedereen voor de camera. En nu heeft ze aangegeven dat ze ermee stopt. Ze is 83 en zo kondigde ze haar vertrek aan. I have been on television continuously for over 50 years. But in the summer... I was very young, anyway, I was 12. <laughs> But in the summer of 2014, a year from now, I plan to retire from appearing on television at all. It has been an absolutely... Joyful, rewarding, challenging, fascinating, and occasionally bumpy, ride. And I wouldn't change a thing. Dag Willem Post. Ja, goedenavond. Ja. Nou ja, ze praat een beetje moeizaam, vind ik hè? Ja, voor, nou goed, ze is 83 en. Uh... Ja, weet je Miek, het is wel een, een afscheid uh, in slow motion. Hè? Want ja. uh, het nieuws was eigenlijk al bekend... maar ze wilden het uh, per se zelf bekendmaken. Nou, dat is dan uh, zeg maar gisteren even gebeurd. Nou jij luister eens. Iemand die op zijn 83 zelf kan besluiten om ermee op te houden... in Amerika wordt er wel heel anders tegen vrouwen in de media aangekeken... dan in Nederland. Ja. Hier wordt iedereen boven de 50 stilzwijgend weggewerkt. Maar we hebben het hier natuurlijk wel over echt een televisie... Ico. Ja. En uh, zij zegt: Ja, 52 jaar televisiecarrière onafgebroken. En dan moet je weten, dan praat je over. Uh, nou ja, vanaf 1961. In de jaren 50 was ze eigenlijk ook al achter de schermen bezig in de televisiewereld. Maar dat was nog, moet je nagaan, in de tijd voordat Dick van Dijk uh, op televisie kwam en het, ja. en het sprekende paard, Mr. Ed. Zij was eerder hè. <laughs> maar maar <laughs> achter. Ja, Oneerbiedige vergelijking. Nee, maar ik wil me even aangeven. Het is ook een beetje een sentimenteel moment. Want dit is echt televisiegeschiedenis. Hè? Ja. levende televisiegeschiedenis. En ja, wat, wat interessant is... je ziet ook de ontwikkeling van de maatschappij... weer in haar carrière. Want in de jaren 50... achter de schermen was ze tekstschrijver. Ze wilde dolgraag ook iets voor camera doen. Maar ja een vrouw die de ambitie had om uh, live in beeld te komen en ook nog nieuws te willen presenteren, dat was niet geloofwaardig als een vrouw en, en laat staan ook nog slecht nieuws zou moeten presenteren. Ja, dat zou nooit serieus genomen worden. Dus het, het duurde tot, uh, tot maar liefst uh, 1974. Toen mocht ze co-host worden uh, van, van NBC Today Show. Uh, maar dan werd eerst nog aan haar mannelijke collega de eer gelaten om de eerste vier vragen te stellen. En, en dan dat nou, je ja, toch vaak wat van die entertainment-vraagjes mocht. Mag dat? Nou, dat is natuurlijk allemaal veranderd ja. in de loop der jaren. Maar ik geef me even aan: ja, dat is een ongelofelijke ontwikkeling. En als je dan ziet hè, dat zij presidenten, nou, uh, belangrijke politieke leiders. Ja. Uh, zo, in zo'n grote uh, aantallen heeft mogen interviewen. Ja, ja. Dat, dat is wel een hele bijzondere prestatie. Maar, we gaan even naar de top 5, uh, Willem. Ja. We beginnen met Fidel Castro ja. in 2008. Do you allow demonstrations at all? And do you allow them? Do you allow them? Here we don't have them. But do you allow them if someone wanted to? Why do we need to prevent anything that doesn't happen at all? You wouldn't Why do we need, it? we need to prohibit something that doesn't exist, Barbara? But you don't let it happen. Maybe people might want to protest. But why don't they do it if they want it? You won't allow it. Nou, een beetje door elkaar, maar het kwam erop neer... dat ze vraagt of er gedemonstreerd mag worden, hè? Ja, ja dit was een fantastisch interview. Ja. Het heeft vijf uren geduurd. En dat is ook op de Cubaanse televisie gekomen. Wat natuurlijk echt uniek was, hè? Zo'n zo Amerikaanse journalist uit het kapitalistische West... die Castro aan de tand mocht voelen. Maar ja, vergeet niet, ze trok er tien dagen voor uit... om met Castro op pad te gaan in Cuba. Ze was, dus heel, ze was ook een charmante terrier, hè? Dus uh, ze pakte hem ook een beetje in. Nee. En, en, nou ja, ze ging met hem naar de, naar, nee. naar de bergen, naar zijn, zijn trainingskamp. Waar hij ook bivakkeerde tussen de militairen. heeft er zelf ook geslapen. Ja. Dus die vertrouwensband had ze dan met ja, hem ook. ze durfde ook wel. We moeten even een beetje sneller doorheen, ja. Willem, dat okay. is leuk. Vorig jaar had ze nog Bashar al-Assad, de president van Syrië, voor de camera. Die strijd was toen al in alle hevigheid losgebarsten. En zij was de enige westerse journalist die hem te spreken kreeg. Wat denk je dat de grootste misconception. dat mijn land. heeft what's wat hier gebeurt? Als er inderdaad een misconception is? We don't kill our people. Nobody kills, no government in the world kills its people unless it's led by crazy person. For me as president, I became president because of the public support. It's impossible for anyone in this state to give order to kill. Do you feel guilty? <laughs> I I did my best to protect the people, so you cannot feel guilty when you do your best. You feel sorry for the life that has been lost that you don't feel guilty when you don't kill people. U ja. Uniek interview, Willem. Ja, ook omdat ze die vraag wel drie keer herhaalde. Ja. He, van ben je, maar je bent toch guilty, je bent toch guilty, je bent toch guilty. Ja. Dus poeslief, maar daar zat natuurlijk wel een hele kritische toon onder. En dat was wel het knappe van, van Barbara Walters, ook in dit interview. Oké, okay, nog eentje. Ja. Iets verder terug in de tijd. Sadat, president van Egypte, uit 1976. President Sadat, na de 1973 war. Arab unity was at its peak. Now there are divisions. Is unity possible again in the near future? Whatever danger we are going to face as an Arab nation, we shall stick together whatever the consequences are. Ja, uh, hij zegt, zij vraagt of er weer eens gezindheid kan komen hè, in de Arabische wereld. Hè. Uh, later heeft ze hem nog een keer geïnterviewd met uh, Menegim Begin. Heeft zij nou invloed gehad op het wereldpodium? Nou, weet je, dit interview met de uh, beide heren... heeft natuurlijk wel een, een, een grote impact uh, gehad. Uh, alleen al het, het, het feit uh, dat uh, in dat interview... eigenlijk ook hele politieke vragen werden gesteld. En ja, uh, Sadat toch ook echt toenadering zocht tot Begin en andersom ook. Dat was absoluut uniek. En zij, wat ik echt ontroerend vind, is dat Barbara Walters toen ook zei... en ze heeft het nu ook de laatste dagen weer herhaald... ik heb zo'n bewondering, ja, ook wel voor Begin... maar zeker voor Sadat, he, die uit die Arabische wereld brak en die toch die stap uh, zette om ja, toenadering te zoeken tot Begin. En dat was zo ongehoord en zo moedig van alle mensen die ik heb geïnterviewd. Nou, en dat waren ook alle Amerikaanse presidenten vanaf Nixon. Uh, uh, ja, Sadat was toch de nummer één. Als je die moed hebt, dat is echt leiderschap. En ik heb er heel veel van gekend van die leiders. Maar hij is de nummer één. Eén van de best bekeken interviews is het gesprek geweest met Monica Lewinsky. Ja. 74 miljoen kijkers en luisteraars. Monica, are you still in love with Bill Clinton? No. Sure. Mm -hmm. Over. Sometimes I have warm feelings, sometimes I'm proud of him still, and sometimes I hate his guts, and um, he makes me sick. What will you tell your children when you have them? Mommy made a big mistake. <laughs> and that is the understatement of the year. <laughs> Baby News, I'm Barbara Walters. Nou, we hoorden wel dat ze ook niet fysisch... om de mening te geven, Willem. Ja, dit was natuurlijk een messcherpe conclusie. En ja, dat, dat is ook al een, het was ook al een tikje vilijn. En ja, dat, dat was echt... Het, ja, Monica Lewinsky die, die finale onderuit gehaald werd... door Barbara Walters. Maar ze heeft later ook over Bill Clinton gezegd... hoe kan zo'n briljante man zo ongelooflijk stom zijn geweest... om dit te doen? En dat, dat is ook het fascinerende van ja, deze leiders interviewen. Nou ja, Monika Lewinsky dan geen leider, maar toch vele anderen wel in zo'n positie. De macht, dat heeft me altijd zo gefascineerd. En, en zij praatte heel gewoon tegen leiders. Dat was een van haar ja, trucs, moet je zeggen. Het zat ook wel echt in haar. Hè? En, ja, het is een grote carrière die zij heeft gehad. En eigenlijk ongekend. Hè, ja, ze, ze heeft iedereen gehad. Boris Yeltsin bijvoorbeeld ook. Hè? Ja. Gaan we nu niks meer van laten horen, Willem, want daar hebben we geen tijd meer voor. Maar heeft zij um, vrouwelijke opvolgers in Amerika eigenlijk? Nou ja, Andrea Mitchell misschien, hè, dat is ook een van de oude getrouwen. En euh, nou, kijk, ze heeft een hoopvolle opmerking gemaakt. Er wordt natuurlijk nu gevraagd, wat ga je doen? Ze zegt, nou, ik ga lekker in de zon zitten... en ik ga vooral genieten van al die vrouwelijke talenten die er zijn. Ja, en ook wel een paar mannen. Maar toch vooral van de vrouwen, want ja, zij is het... Boegbeeld. Eigenlijk heeft zij gezorgd voor de doorbraak van vrouwelijke journalisten op televisie. Amerika was toch het gidsland wat dat betreft. Ja, goed. Nou, uh, we hebben haar eer aangedaan. Dankjewel, je okay. Willem Post. Ja. Het is vijf voor twaalf. Deze week is er in de hoofdstad Riyadh in Saoedi-Arabië iets unieks aan de hand. Er zijn namelijk voor het eerst zes cassiaires aan het werk in een groot winkelcentrum. Aan de telefoon heb ik Antoinette Vlieger. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u bent juriste en werkte vijf jaar lang aan een onderzoek uh, over dienstmeisjes hè, in Saudi-Arabië. Ja, is klok. dit echt iets bijzonders? Um, ja en nee. Het is uh, wel bijzonder dat die dames aan het werk zijn gegaan. Uh, want vrouwen mogen vrijwel niet in het land. Maar aan de andere kant is er wel op het moment een hoop aan het veranderen. Dus het ligt wel een beetje in de lijn van alle ontwikkelingen. Maar voor de mensen daar is het, is het heel... Uh, ja, een, heel, een enorme verandering. Ja, want wat voor vrouwen zijn dat? Um, dat zijn waarschijnlijk niet de, de, de, de volbloedvrouwen uit het centrum van het land. Dat, dat zullen de armere vrouwen zijn. Um, de rijkere vrouwen, die, die hoeven natuurlijk helemaal niet te werken. Maar met name de, de mensen meer aan de kust of mensen die halfbloed zijn... en niet als puur worden gezien, die niet als van de adel worden gezien... die mogen eventueel van hun man uh, werken. Maar het wordt als dus heel beschamend gezien. Ja, maar ze mogen niet in contact komen met mannen. Hoe gaat het? Dan? Want dit doen toch ook mannen boodschappen? Ja, precies. Daarom wordt het gezien als heel beschamend. Ja, ja. Dus die vrouwen die worden waarschijnlijk gewoon zo nu en dan uh, bespuugd. En die krijgen naar hun hoofd... Uh, haraam, haraam, schaam je. Ja. En uh, ja, dat heb ik ook heel vaak naar mijn hoofd gekregen. Dus dat is bepaald niet fijn. U zei net even, het zit in, in een lijn. Hè? Een, uh, er zijn meer signalen die, uh, die wat positiever zijn voor vrouwen? Als je dat ja, zo zou kunnen de, kwalificeren. Er wordt langzaam wordt er iets meer toegestaan. Er was bijvoorbeeld ook heel erg veel verzet... Tegen het feit dat de medewerkers in, in lingeriewinkels ook mannen waren. Want dan moest je dus met een wildvreemde man gaan bespreken wat voor borst die je hebt. Nou, dat vonden die Soedi vrouwen echt te ver gaan. Ja. Uh, dus vorig jaar was al de wijziging dat kort aan vrouwen ondergoed mochten verkopen. Um, en uh, er was ook in uh, al eerder een, uh, uh, een regeling getroffen dat vrouwen naar. De universiteit mocht om de Sharia te bestuderen, ze mocht alleen vervolgens dan niet dat beroep ook uitoefenen. Hm. En langzaamaan hebben ze toen gezegd van nou oké, okay, dan gaan we dat wat verder uitbreiden. En dan mogen vrouwen ook bepaalde rechtsgebieden. Nou ja. Er gebeurt toch wel iets stapvoets. Is iedereen enthousiast over deze cassières? Nee, bepaald niet. Nee. En een deel van het volk ziet dit dus ook als een enorme bedreiging. Dus hartelijk dank Antoinette Vlieger voor uw ja, commentaar. Ja. Goedenavond. Ja, en we gaan nog even pijlsnel naar Den Haag. Hans-Andringa, zijn er nog grote ontwikkelingen... in het debat rond Frans Wekers? Nou, de ontwikkeling is dat uh, Frans Wekers... er steeds uh, monter en optimistischer oh. bij staat. Want uh, ik durf eigenlijk wel te zeggen... dat in elk geval deze eerste termijn... Uh, die komt hij toch uh, goed door. Hij staat uh, vier overeind. En je merkt dat het vuur bij de oppositie... zo langzamerhand al een beetje uit is. En uh, Wekers die staat er steeds uh, zelfverzekerder. Uh, er is nog een puntje. Hij moest wel beterschap beloven om zijn verhouding met de Belastingdienst in elk geval goed uh, aan te gaan uh, pakken. Want daar zit wel het een en ander mis met klagende en klikkende ambtenaren. Men beschuldigde elkaar van jokken en dat soort uh, zaken. En de vraag die nu eigenlijk nog boven de markt hangt is. We krijgen straks nog een tweede termijn van de Tweede Kamer. En is er een van de oppositiepartijen die het dan nog nodig vindt om een motie van wantrouwen in te dienen? En zo ja, wie zal hem gaan steunen? Want. Het is wel duidelijk, als alleen de Ach. regeringspartijen zouden steunen... dat is toch wel een beetje penibel voor Wekers. Week, voor maar ik denk uh, niet dat het zo hè? ver gaat komen. Nee. Oké, okay, goed. Nou, dus, uh, dat, uh, morgenochtend hebben we nog steeds Frans Wekers. Dat is jouw inschatting. Ja, en, uh, je vroeg, ja, vroeg net je van, van ja. gaat, gaat Opstelten nog iets doen? Hij is net uh, oh. achter het sprekersstoel gekropen... om uh, ook de paar vragen die hij heeft gekregen... om daar nog iets over te zeggen. Oké. Okay. Goed. Dankjewel Hans-Andringa. Mocht er nog nieuws komen uit Den Haag dat echt de moeite waard is... dan dan uh, kunt u Hans-Annega ook horen in Casaluna. Uh, daar uh, ontvangt Klaas Drupsteen snijder zometeen. Zij heeft een nieuwe cd. En morgen, dan is hij weer een uh, nieuwe uh, oog natuurlijk. En dan, dan, ja, dan zit Rob Tripp hier op deze stoel. Ik wens u een goede nacht. Goedenacht, vrienden.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 Denk je aan een grote website, dan eindigt die op .com. Logisch toch? Want dat is dé standaard voor domeinnamen. Die registreer je dus meteen bij Your Hosting. Nu, voor maar 7 euro. Voordelige zonnepanelen? Er zijn nog een paar plaatsen vrij. Schrijf u nu in op zonzoekdak.nl Ook logisch bij Your Hosting? Gratis software om je website te maken. Your Dit is Radio 1.